Kasper Meijer met het NOS-journaal. Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht zijn de Slag om de Schelde en de Veroordeling de grote winnaars geworden van de Gouden Kalveren. De Veroordeling kreeg de meeste prestigieuze prijzen, die voor de beste film en beste hoofdrol voor Vetja Van Huet. Van Huet won daarmee het eerste genderneutrale kalf voor zijn rol als onderzoeksjournalist Bas Haan in de Deventer Moordzaak. Er is ook een nieuwe prijs bijgekomen die voor beste hoofdrol in een korte film... die ging naar actrice Laura Bakker voor haar rol in de film Heartbeats. Accountants en adviesbureau Deloitte vraagt medewerkers sinds een week... steekproefsgewijs naar een corona-QR-code als ze naar hun werk komen. Volgens deskundigen mag dat niet... Loes zegt medewerkers een veilige omgeving te willen bieden. Het gaat erbij om een vraag. Medewerkers hoeven de code niet te laten zien als ze dat niet willen... maar toch wordt medewerkers die de code niet willen laten zien... gevraagd om weer naar huis te gaan. Ecuador is van plan duizenden gevangenen vrij te laten... om de druk op de overbevolkte gevangenissen wat te verlichten. Het voornemen volgt op gevangenisrellen eerder deze week... waarbij 118 gevangenen om het leven kwamen... Vooral oudere, vrouwen en gevangenen met beperkingen of die terminaal zijn kunnen rekenen op clementie. In de gevangenissen van het Zuid-Amerikaanse land zitten nu zo'n 39.000 mensen. Een man van 53 uit Zandvoort is opgepakt omdat hij via sociale media zou hebben opgeroepen met 50 kilometer per uur op de snelwegen rond Utrecht te rijden. Volgens de politie had het te maken met de protestacties bij restaurant Waku Waku. Dat weigerde QR-codes van gasten te controleren. De man wordt verdacht van opruiing en het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid en kan daarvoor vijf jaar de cel in gaan. Het weer, de regen trekt geleidelijk weg naar het noordoosten. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend droog met wat zon, later in de middag en avond gaat het regenen en het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ZFM maakt zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9. Dit is het zonnige ritme van ZFM. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour As I watch the windows on the second floor The lights are on, it's time to go It's time at last to let him know Love and hope is why I am here Antwoord 106.9 FM Ik wil niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng ik wil niet naar Chili, dat is me te eng. Ik wil niet naar Kuwait, de lucht is te slecht. En de USSSA, dat land bestaat niet eens. Ik wil niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk. Ik wil niet naar China.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 Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan? Is er even op Pluto kun je dansen op de maan? Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan? Ik heb getwijfeld over België, omdat.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 dan vertel je mij zo doodleuk als je kan Voor haar de liefde te bedanken Toe geef je hart niet zomaar weg Wees niet te goed van vertrouwen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 Dat waar jij op bent gaan bouwen, dus je hart niet zomaar weg. Wees niet te slecht van vertrouwen. De waarheid is niet wat je leest, maar dat waar jij van bent gaan houden. CFM met een hoofdletter zet. Van zo'n. Zandvoort en Zomeritz. Zomeritz. Hey, <laughs>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 I just left from Vegas, did them dirty on the table. When and bought a new Bentaygo, I paid cash, don't see no paper. Buy a parking tenant later. All my cars inside tomato from Atlanta, not the cater. I'm the one they say don't play with, make them boys get on your tape. I follow LeBron, floor seat the Lakers, get more paper, get more haters. Standing still, my diamond skating. Fuck the one she think me dating, I can spin it, I've been saving, I'ma spin it. Try to play me, I've been chopping up the millions, used to chop it off a razor. Back when I was selling two fireplace calling my razor, niggas never. Had to give it to my woman, I'ma take it Guaranteed to tell her, hug about this shit I'm tryna get naked I'm like, mm, mm, gotta get up out my room Got some more bad vibes coming through Oh, mm, she gon' bust them boobs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 Sé que te quedó grabado a fuego Lo que te dejaste para luego Sé que ya van muchas vacías vacías Pero escapémonos del que Solo Solo haz como siempre siempre hacías si si te te fuera a mirar Quiero verte como tú te ves are, come, come Y quiero verme como tú me ves you, best. Y quiero verte como tú te ves Come Shui como tú me ves One, two, three I don't need you to be anything you're not I'm not here to save you, I'm not here to change your heart We don't have to know which way to go, we can take it slow And we can take the long way home today I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and Quiero verte como tú te ves Come make you up, come come make you up Quiero verme como tú me ves One, two, three